Middernacht, het begin van vrijdag 5 oktober. Dit is Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De onderhandelingen tussen VVD en PVDA over een nieuwe regering... hebben nog niet één keer vastgezeten, zei informateur Kamp. Het is een stabiel proces. Het gaat heel gelijkmatig, al dus de VVD'er. Volgens Kamp wordt er hard gewerkt aan een goed resultaat. De PVDA'ers Samson en Bos zaten ook vanavond weer... met de VVD'ers Kamp en Rutte aan tafel. PVDA en VVD praten nu bijna twee weken over een regeerakkoord. Turkije wil geen oorlog met Syrië. De Turkse premier Erdogan herhaalde op een persconferentie... dat hij niets anders wil dan vrede en veiligheid. De premier deed zijn uitspraken enkele uren nadat het parlement... de regering toestemming had gegeven om over de grens militair in te grijpen... als dat nodig is. Het mandaat volgt een dag na de beschieting door Syrië... van Turks grondgebied waarbij, waar, waarbij vijf Turken om het leven kwamen.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 Met een stille tocht is in Amsterdam-Zuidoost de Belmerramp herdacht. Twintig jaar geleden stortte een vrachttoestel van de Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al op twee flats in de Belmer. Daarbij kwamen 43 mensen om het leven. Onder andere burgemeester Van der Laan hield vandaag een korte toespraak. Bij het Belmer-monument werd een krans gelegd. In de Europa League heeft PSV zijn tweede poolwedstrijd gewonnen. In Eindhoven werd Napoli met 3-0 verslagen door doelpunten van Lens, Mertens en Marcelo. FC Twente kwam in Zweden niet verder dan 2-2 tegen Helsingborg. Pas in het laatste kwartier trok Twente de stand gelijk. Het weer vannacht in het westen regen. Morgenochtend in het hele land regen. Later vanuit het westen droger. Het wordt 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. En CRV Casa Luna. Frank Dumas, welkom bij Casaluna. Stel, stelt u zich voor dat u in een vliegtuig zit en u vliegt boven de Atlantische Oceaan. U krijgt de gelegenheid om een raampje open te doen en u gooit een gouden ring naar buiten, ergens boven die enorme plas. Um, het vinden van die ring in die enorme plas, dat is nou precies waar we het over gaan hebben. Want dat is the next big thing. Over niet al te lange tijd uh, zijn de computers in staat... om precies die gouden ring te vinden. Niet letterlijk, maar uit een enorme berg met informatie... om precies dat ene te halen uh, wat we graag willen weten. Daarover gaan we het hebben in Casaluna over het vinden van de gouden ring in de grote berg. Ik heb een uh, absolute... Uh, Topgast, ik kan niet anders zeggen. Ik zeg het niet, uh, niet wekelijks, maar ik zeg het nu wel. Ik heb een absolute topgast. Ik heb eigenlijk altijd hele goede gasten, maar nu is het een hele mooie gast. Mark Teering. Mark Teerling is uh, een Nederlander. Die werkt in dienst van het grote Amerikaanse IBM. Uh, producent van supercomputers. De hele consumentenelektronica hebben we eruit gekegeld, hè, geloof ik. Dat, dat klopt, ja. ja, ja uh, dat doen jullie niet meer. Dat mogen de Chinezen nu doen. Maar de hele grote zware machines, dat doen je nog wel. Uh, en jij houdt je bezig met uh, de toekomst. Zeg ik dat goed? Ja. Dat klopt, ja. Je bent uh, in Nederland. Je bent nu even twee jaar weer in Nederland. Dat is eigenlijk is het heel bijzonder. Hoe lang ben je niet in Nederland geweest? Ik ben uh, meer dan 15 jaar eerst niet in Nederland geweest. En daarvoor ben ik met stukken af en aan uh, zeg maar in het buitenland geweest. Dus elke keer is het... Het voordeel is dat ik deze keer niet met Sinterklaas naar mijn vaders familie hoef te gaan, of naar mijn andere familie hoef te gaan, zeg maar, maar dat ik eindelijk een keer hier ben. Met Sinterklaas? Met Sinterklaas, zonder dat ik een heel kudde gezin mee moet nemen door een vliegtuig. Je bent hier uh, op uitnodiging, je bent hier om te werken, maar je bent ook op uitnodiging van de Rotterdam School of Management. Um, daar ga je iets vertellen over big data. Wat ga je in grote lijnen vertellen? Um, nou, voor, voor een deel gaan we het natuurlijk over de bedrijfsmatige kant hebben. En die is denk ik wat minder interessant voor het luisteren. Dus waar we het vooral over gaan hebben is Big Data. En de naam zegt al Big. gaat natuurlijk over de digitalisering van de maatschappij. Nou, het, het grote probleem een beetje als je daar gaat kijken is dat... Um, op het moment hebben we al waarschijnlijk... hebben de meeste teenagers al meer liedjes thuis... dan ze op hun uh, smartphone of op hun uh, pot, uh, iPod kwijt kunnen. Dus wat gaan we doen? Dan gaan we allemaal naar streaming en, en dat soort diensten gaan we dan krijgen. En dan het, met het volgende probleem dat Big Data gaat over het feit... dat er meer Informatie is dan we kunnen opslaan als mens, kunnen opslaan als, als bedrijf. En dat komt een beetje ook omdat we heel veel informatie creëren. Um, en als je dan gaat kijken naar de simpele complexiteit gemiddelde Nederlander, elke anderhalf jaar heeft een nieuwe smartphone. Nou, als je de afgelopen drie jaar drie keer van smartphone veranderd bent, zeg maar... dan ben je van 100 naar zo'n beetje 2000 uh, telefoonnummers gegaan. Dan heb je vijf versies van Frank, vier versies van uh, Jalmer, twee van Kering. En dan weet je eigenlijk niet meer wie welk nummer is. Dus wat ga je meestal doen? Je gaat een sms aan iedereen sturen... of je gaat iedereen bellen om erachter te komen welke nog juist is. Nou, daarmee pak je een heel mooi verhaal, datakwaliteit en het overspoelen. En we worden eigenlijk een beetje overspoeld door informatie... Uh, als je gaat kijken, en even een paar leuke statistieken erbij nemen... Um, op dit moment, elke seconde, als je elke, als je elke seconde je handen zou klappen... dan elke seconde wordt er een uur video op YouTube uh, opgeladen. Nou, dan kunnen we natuurlijk jou gaan vragen te stoppen met klappen. Maar dat lost het probleem niet op. zeg maar. Als je gaat kijken, op dit moment, per dag worden er 140 miljoen tweets... op Twitter geplaatst. Dat, dat uh, Vraag me niet waar ze over gaan, dat is een ander verhaal. Het meer dan nergens over, waarschijnlijk? Waarschijnlijk niet. Maar als je dan gaat kijken, de eerste drie jaar, twee maanden en een dag... dat Twitter bestond, was dezelfde 1 miljard tweets die ze nodig hadden... die wij nu wekelijks als mensheid genereren. Ja. En opnieuw, we hebben ook een hele mooie eenheid... een paar maanden geleden uitgevonden, de tweets per second. 456 tweets per second was het record toen Michael Jackson overleed. Iedereen moest het over hebben, iedereen moest het delen. En als je het hebt over de ja, informatie overspoelen... is niet zozeer het issue, het is veel meer kan ik een beter filter vinden? En waar we het morgen ook gaan hebben, is hoe technologie spraak herkent, meedenkt, meeleert en mij dus in staat gaat zetten... om eigenlijk die informatie die voor mij relevant is te filteren... en jouw gouden ring inderdaad ook te vinden. Ja, want um, de hoeveelheid data die we, die we produceren mensen dat is een soort ijsberg die op zijn punt staat. La, laat, ik het, laat ik het metaforisch doen. Um, de, de, vorig jaar werd er geroepen door de oprichter van Google dat we... Uh, in de afgelopen twee jaar, dus vorig jaar he, was dat, in die twee jaar, net zoveel informatie hadden geproduceerd als mensheid als de periode ervoor. Dat betekent dat als je ongeveer gaat kijken dat we. De het, hele periode dat de mensen 5000, Nou, dat we dus geschrift en informatie hebben vastgelegd. Dus als je dus vijfduizend jaar informatiecreatie, hiërogliefen op piramides en dat soort dingen allemaal bij elkaar optelde en je nam al de data die we creëerden als mensheid in de laatste twee jaar... dan had je dus net zoveel. Nou, la laat ik dat even plastisch uitdrukken. Dat is een ijsberg op zijn punt. Dat is meer dan een ijsberg. Als je alles zou uitprinten wat op het internet stond... en je deed dat in 2009... en je printte dat in een normaal lettertype uit... en je stapelde dat allemaal op elkaar, dan kom je zo'n beetje tot Jupiter. Deed je dat in 2010... Dan deed je nog steeds enkelzijdig, want toen waren we nog niet greenen. En in 2010 dan kwam het einde van het zonnestelsel. Deed dat op het einde van 2011, dan ging je dubbelzijdig. Dan ging je van deze planeet ging je naar Pluto toe, die op dat moment redelijk ver uit het zonnestelsel stond. En je ging terug door de zon. En de verwachting is dat we eind dit jaar zo'n beetje bij het volgende zonnestelsel zullen zijn. Alvast zijn voor de oplettende luisteraar 4,23. lichtjaar van hier. Godzijdank hebben we te weinig bomen om die dingen te printen. Dat zou wel, dat zou wel ongelooflijk. Ik denk dat er wel sommige printerfabrikanten heel blij zijn als we dat gingen proberen. Nou, ik had net ruzie praten. met een printer. Daarom was ik van een fabrikant van een concurrent van jullie. Dus, <laughs> ja, soms zou je denken: uh, werken de dingen maar eens wat simpeler. Maar het gaat, het gaat om de. De hoeveelheid gegevens die wij produceren. Het uh, uh, uh, twitterbericht had je dat al over. Uh, dat is misschien voor bedrijven heel inter interessant. Maar wat, wat is nou de bulk zeg maar? Waar wordt de meeste data nu geproduceerd? Nullen um, en enen. Nullen en enen. Wat natuurlijk heel snel gaat is videomateriaal. Hè. Dat, dat, als je nagaat dat een stukje tekst. Dat zijn een paar nullen en enen. Een gesproken stuk tekst wordt een groot stukje nul en enen. Op het moment dat het een foto of een bewegend beeld is, ja. Ik bedoel, dat, dat weet iedereen die een uh, een tablet of een smartphone probeert vol te laden met video's. Dat is het eerste wat je er weer uitknikt om het te plaats te krijgen, zeg maar. Um, maar wat veel interessanter is, wat ze noemen ongestructureerde data. Dat is een, een, een mooi begrip. Um, maar eigenlijk zijn dat dingetjes die niet in tabelletjes en rijtjes staan. Dus briefjes, e-mails, documenten, handleidingen. Um, sensordata. Uh, een goed voorbeeld. Um, we zijn uh, bezig met de, in de Verenigde Staten, met de staat New York en de staat New Jersey. Om langs de hele rivier de Hudson om de zoveel meter een sensor erin te hebben. Hoe schoon is het water? Hoe veilig is het water? Kunnen we proactief met, met bepaalde situaties omgaan? Al die sensoren die creëren enorm hoeveelheid data. Um, als je een, een Duitse middenklasse auto van na januari vorig jaar hebt. Alleen al het starten, wat hij aan data genereert in onze sensoren, wat dus uitgelezen wordt door de garage, heeft al meer data gegenereerd dan het hele Apollo 11-project. Heen en weer naar de maan en alle data van NASA. Maar hoe komt dat dan? Nou, je, de, jij gaat parkeren. Je hebt natuurlijk een middenklasse Duitse auto met een parkeersensor. Dus elk bliepje wat hij dan maakt wordt opgeslagen. En daardoor leren we jouw parkeergedrag. Leren we of eh, wordt er geleerd of we toch even als, als onderhoudsmonteur... dat dingetje sneller moeten afstellen. Dat je wat minder deukjes in die bumper krijgt. Dat hij eerder die harde schrikpiep krijgt. Um, hij slaat alles op. Want ja, vroeger was, was een auto heel makkelijk. Je had een stukje mechanische auto... Je ging naar de garage, hij zegt: Hij maakt rommel daar. De monteur deed hem open en die gaf een klap ergens op. Ja, en dat een nieuwe kabouterie. Ja, dat was het. Tegenwoordig is die auto zo elektronica dat als je niet constant opslaat: wat deed hij wanneer en waar? En wat is de interactie tussen de wielen, tussen de mechaniek, tussen het stuur, tussen de snelheid? Dat je niet meer kan deduceren wat er eigenlijk gebeurd is. Dus sommige fabrikanten doen dat op dit moment heel bewust. Die willen in de gaten houden: gaat die auto een probleem hebben? kan ik beter om mijn merk te beschermen... voorkomen dat ik na twee jaar jou opbel en zeg van... Uh, Frank, die, die, die, die mooie auto uit Bavaria die je hebt... die, die ga mij omruilen voor een andere. Want uh, ik heb geen zin dat er een wagen op de tweedehandsmarkt komt... die problemen voor mijn merk gaat veroorzaken. Dus bedrijven doen dat met een, een reden. Maar dat gaan we meemaken nog. En snel ook. Dat, dat gebeurt nu Zo'n telefoontje, ja? Dat gebeurt nu al. ja dat is, Misschien ben ik dat een hele goede, niet... goede automobilist. Ik heb het telefoontje nog niet gehad. Maar... Nou, nee, maar dat... dat dat doe je natuurlijk niet met elke auto. Dat doe je juist met wat ze noemen lemons, wagens... die een, een probleem in de toekomst gaan zijn... en daardoor je merkt schade doen. Maar als je gaat kijken naar jou en mij als consument... we hadden het net al over die telefoon... maar waarschijnlijk uh, iedereen die een, een, een iPhone 4 heeft... die naar een iPhone 5 overgaat, die koopt een groter model. Die gaat er meer op stoppen en dergelijke. Ja. Ik zie jou, je vinger al ja, opzetten. Ik heb ik je, nog, al, ik heb ben je al besteld Ja, ja. Is, heb heb ja, je in de nou, rij gestaan? Nee, dat nog niet. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen... want ik ben toen gaan kijken naar wat, wat... want ik moest een nieuw abonnement hebben... Uh, uh, naar wat ik aan data verbruikte. Want het gaat om het mm -hmm. verstoken wat je allemaal naar binnen trekt in zo'n ding. Uh, en ik schrok me dood, eerlijk gezegd. Dus dat is echt ontzettend veel. Dan gaan gigabytes heen en weer vliegen daar van allerlei kleine ja. toepassingsjes die contact zoeken met het internet en wat ik zelf natuurlijk ook kan ja. doen nog. Ik... Een, een beetje satellietfoto, want ja, je, je loopt toch weer door Zierikzee op zo'n moment en dan heb je van, waar had ik die wagen ook weer geparkeerd? Moet ik links of moet ik rechts? En, en eigenlijk toont dat weer aan. We krijgen al die data, maar ons filter wordt anders. Hè? Als je gaat kijken naar de gemiddelde teenager nu, als die een, een zoekmachine gebruikt... een Google of een Yahoo, die krijgen 46 bladzijden zoekresultaat. En die, die, maar die, die stoppen naar de eerste twee, drie rankings. Die kijken niet meer verder. Dus dat filter kijkt niet eens meer. Is dit wel relevant? Is dit wel juist? Ja, daar ga ik niet doorheen. Om, een van mijn meest geliefde voorbeelden... jij wil met iemand een romantisch weekend naar Parijs toe. Jij tikt in Hilton Paris. En ik kan je nu voorspellen dat je ongeveer 16 bladzijden... over een... een, een, ja, een Erfgenamen van een imperium zult gaan krijgen. Ja, een mevrouw met twee, twee unique selling points. Onder andere, absoluut. Ik bedoel, je krijgt de socialite en dat is niet wat je bedoelde. Um, een van mijn leuke voorbeelden die ik gebruik, ik, ik tik het woord bed in en dan komen er heel veel vreemhuisplaatjes, er komen er heel veel baseballbeds, maar ik was eigenlijk op zoek naar British American tobacco. En dus de, de filtering en de context gaat steeds belangrijker worden, zeg maar. En hoe meer wij informatie genereren en overspoeld worden, hoe meer wij ook. Um, gelijktijdig een beter filter nodig zullen hebben. Want, kijk, als het om het internet gaat... waren de zoekmachines... de eerste die het internet doorzoekbaar en toegankelijk maakten... Mm -hmm. niet toegankelijk, maar doorzoekbaar maakten... En, en als het ware een, een ordening in brachten... Um, die enorme berg met data... die moet ook doorzocht gaan worden, toch? Het moet, het moet, moet structuur in komen. Het verzuipen wij er op een gegeven moment in? Als het niet gebeurt? Um. Nou, het, het wordt minder toegankelijk. Een mooi voorbeeld. D dit, dit probleem bestond altijd al. Hè? Um, begin uh, van de 20e eeuw had de gemiddelde bibliotheek in een Europese grote stad... om meer boeken dan een mens in zijn leven kon lezen. Um, alleen wat we nu gedaan hebben, is al die bibliotheken... die hebben we toegankelijk gemaakt voor iedereen in de wereld... vanaf zijn smartphone of wat dan ook. Um, en in elke versie, en in elke druk, en elke redigering... en met alle krantenleggers en de hele rutse flits erbij. Dus... Wat je, wat je niet hebt, is verzuip, maar je mist eigenlijk iets. En als je gaat kijken. En dan, dan even: vorig jaar hebben wij uh, een Amerikaanse spelshow gedaan. Um, team waar ik deel uit maak, heeft daar een uh, aantal jaren aan gewerkt. Die quiz show, die heet Jeopardy. En je krijgt het antwoord en je moet een vraag raden. Dus het antwoord kan wel zijn, ja, Frank Dumos, maar wat is dat dan, hè? dan? Is de vraag: wie is de leukste presentator? Wie heeft de lekkerste wijn voor zijn gasten? Allemaal met te printen. Dus je moet context ja. hebben. Ja. En. Die quiz is niet zomaar een quiz. Er wordt een beetje met woordspel gedaan. Bijvoorbeeld een van de categorieën is chicks, take me. En dat gaat over vrouwelijke archeologen. Nou, dan moet je inderdaad wel wat, wat context hebben om dat ja, te raden. Ja, om überhaupt de woordgrap te, de, de, te kennen. Dus wat doen we op zo'n moment met die technologie? We gaan... Uh, door de, we doen het niet meer in een database, het is onmogelijk. We gaan er even bij stilstaan, want dat is een heel bijzonder project. Ik wil even, jou, uh, even tegen de luisteraars zeggen dat meer informatie te vinden is op onze site. Heb ik het maar vast gezegd? radio1.nl. Uh, als u wilt gaan slapen, kunt u er ook de podcast uh, uh, terughalen... en de rest van de uitzending afluisteren. Mark Tierling is de gast van uh, de grote, uh, uh, een van de visionairs van, uh, van IBM, de computer, uh, computerbedrijf. Wat Mark, ik wil je even meenemen naar een fragmentje erover. Uh, Jeopardy heet die spelshow zeg je terecht. Uh, dat was heel bijzonder. Watson heette de supercomputer die elkaar gesleuteld hadden, even een klein fragmentje erover. After Germany invaded the Netherlands, this Queen, her family and cabinet fled to London. Maria. Who is Beatrix? No. Watson, who is Wilhelmina? That is correct. Watson is de naam. Vernoemd naar de oprichter van het computerbedrijf IBM. Is deze machine deelnemer in het langstlopende kennisspelletje op de Amerikaanse tv Jeopardy. Nou ja, spelletje. Watson speelt de komende dagen tegen de twee beste deelnemers uit de geschiedenis van Jeopardy. Die door hun prijzengeld miljonair zijn geworden en die al een keer tegen Watson hebben geoefend. Harriet Boyd Haas was the first woman to discover and excavate a Minoan settlement on this island. Watson, what is Creed? Yes. Ja, Watson uh, wist het <laughs> feilloos. Wat was er uh, ingewikkeld aan om, om uh, een computer in elkaar te sleutelen die dit kon? Uh, allereerst was het eigenlijk niet, het probleem was niet de computer. Um, als je de computer zelf bekijkt, de, de, de mensen noemen het als supercomputer, had wel rekencapaciteit, maar het zijn 2880 Playstations bij elkaar opgesteld. Het zijn 3000 uh, mathematische modellen die erin zitten, die taal begrijpen die gaan kijken naar... want er is geen database, zoals ik je net vertelde, in Watson. Dus alles wat je binnenkrijgt, wordt rauw opgeslagen. Dus ik neem de leggers van de New York Times... ik neem de leggers van de Wall Street Journal... ik kopieer de internet movie database. En Watson staat helemaal stand-alone... dus geen bel een vriend... stand-alone... Net als de spelers die daar staan. En die moet heel snel, accuraat vragen beantwoorden. Maar Watson was geen zoekmachine dus? Watson is geen zoekmachine. Wat Watson doet, dat noemen ze technisch deep Q&A... deep question and answer. Wat het gaat doen, het gaat verbanden leggen. Dus het eerste wat ik doe, begrijp ik de vraag. Geef eens een He. voorbeeld. Um, Oeh. Nou, de, de vraag over, over, over, over de onze koningin... Uh, de nee, van nee, koningin dat, dat, vluchtende voor de Duitsers. Dat, dat is heel goed. Het eerste wat we moeten gaan doen, is, is begrijp ik de vraag. Begrijp ik de taal van de graag? En dat is wat we over Hilton en Paris hebben. Dan heb ik een clue nodig voor context. Dat is in dit geval de categorie. De categorie is royalty, dus ik weet zeker dat er over een keer een uh, koningin gaat. Vervolgens ga ik op dat moment als ik wat zo mee, ga ik zeggen... Nou, waar moet ik het hebben? Ik denk dat het over inderdaad geschiedenis gaat, dat het over royalty gaat... het gaat over, de ne uh, over Nederlanders, over Europa. Dus ik moet in ieder geval in krantenartikelen geschiedenis boeken... Encyclopedia Britannica, National Geographic. Dus het gaat kijken welke bronnen ga ik ontsluiten. Dus stap 1 begrijp ik taal. Stap 2, welke bronnen ga ik Sorry, doen? Stap 1 is versta ik taal. Ja, dat... dat, dat, dat accenten, ja. dialecten, dat soort dingen Ja, ook... pre precies, maar dat, dat, dat, dat, dat is ook zo. Um, daar dat, zit, dat, is heratief, dat is makkelijk nu. Ja, ja, nee, daar moet je inderdaad context voor nodig hebben. Iedereen die tegenwoordig een smartphone heeft... die begrijpt dat de smartphone waarschijnlijk wel in staat... is om wat je zegt om te zetten van speech to text. Maar dan om nog de juiste vraag ervan te maken... die het juiste antwoord teruggeeft. Werkt Siri werkt niet, nee. Die, er zijn nog wat uitdagingen daar te gaan, zeg maar. Laat, laten we het daarop houden. Dat, uh, maar... Wat, je, wat Siri natuurlijk doet om, om dat voorbeeld te geven, Siri verwerkt het nog niet op jouw iPhone en zo de Android-versie doet dat ook niet. Het stuurt er nog steeds naar een server toe die dat verwerkt. En die capaciteit die jou wordt gegeven als consument is nu nog beperkt. Maar dan Watson, dat zijn acht Amerikaanse koelkasten, 280 PlayStation's zeg maar bij elkaar, die had wat meer rekencapaciteit en had wat meer workload. Nou, dat is vrij technisch, laten we dat weer logisch maken. Dus die modellen, die kijk eerst, begrijp ik de vraag? Dan, als ik de vraag begrijp, worden een aantal hypotheses ontwikkeld... van welke bronnen ga ik dat dan uithalen? Vervolgens wordt met 2 miljoen bladzijden, boekenbladzijden per seconde... worden al die dingen gelezen. En dan doe ik twee dingen. Eén, hoeveel betrouwbaarheid heeft die bronnen? Dus als het bijvoorbeeld om een zijstap gaat over het huwelijk van Paris Hilton... geloof ik dan... Um, ja, de Wall Street Journal meer dan de National Enquirer, om een voorbeeld te geven. Het Roddeblad. Het, het Rodderblad. Heeft het Rodderblad voor mij meer betrouwbaarheid? En heeft de auteur, auteur in dat Rodderblad bij mij meer betrouwbaarheid? Maar dat is gigantisch ingewikkeld. Voor mensen is het makkelijk, maar voor een computer gigantisch ingewikkeld. Ja, dus je moet een machine zelf lerend maken. Dus in het begin is... Het, de, de grap is, Watson kan helemaal niet denken. Watson is een, een totaal idioot. Um, er zit geen denkvermogen in, maar wat het doet... het legt in een razendsnel tempo allerlei verbanden... verbanden die jij en ik niet zouden leggen... want die zouden zeggen, ja, dat is toch niet relevant... maakt miljoenen hypotheses. En van de hypotheses dan gaat hij op een gegeven moment zeggen... nou, kandidaat vragen. Kandidaat bronnen, kandidaat antwoorden, kandidaat hypothese... Laat ik nu afwegen en in plaats van een absoluut antwoord geef, gaat hij kijken hoeveel procent zeker ben ik. En dat is het hele belangrijke ook bij informatie filteren. Soms is er geen absoluut antwoord, maar één antwoord is net iets meer voor de hand liggen dan een ander. Datzelfde heb je op een feestje. Iemand zegt: van, uh, geef mij eens een Beatles-song, nummer één geweest en de titel heeft. Uh, Um, is geen onderdeel van de lyrics. Dan, ga je, nou, dan zie je ook denk, denken, was het nou of was het nu, weet je. Oh nee, daar zat hij toch wel in. En je, je gaat op een hunch. En die hunch is een betrouwbaarheid, noemen we dat. Dus wat achter Watson zit... snel, accuraat antwoord geven op vragen... is een kwestie van taal begrijpen... een kwestie van filteren... een kwestie van alle bronnen nemen zoals die zijn de betrouwbaarheid van die bronnen nemen en het betrouwbaarheid van het antwoord. Maar raken we hier niet de essentie van, van, van de hiccup van een computer? Een computer denkt in een 0 of een 1, in zwart of in wit. Een computer denkt dus uit zijn, uit zijn, zijn bestaan, de essentie van zijn hmm. bestaan... dat iets waar is of onwaar. En jij zegt nu juist, het gaat om, het, om, om de waarschijnlijkheid. Ja, ja. Dus een weging. Een weging is een heel menselijk ding. Ja. Ik weeg of ik nu jou een vraag stel of jou laat praten... Het heeft te maken met hoe ik me voel, of ik opgewonden ben... of ik denk, het gaat goed. Dus er zijn alle redenen waarom ik denk, ik laat jou nu praten of niet. Ja, en die geven we Watson ook, al die redenen. Dus Watson weegt zijn redenen af en die leert dus elke keer. Alleen wat we niet doen is zeggen, vorige keer was dat antwoord goed... doe dat nog een keer. Wat we tegen Watson zeggen is, van, ga nog eens een keer al die verbanden leggen... En als je dan op het einde bent, kijk dan wat vorige keer het antwoord was. En of je datzelfde antwoord deze keer hebt of niet. Maar één ding snap ik niet. Want als je nu het voorbeeld van Paris Hilton geeft. En dan zeg je van: dan zou dus een roddelblad. Is dan in dat specifieke geval een betrouwbaarder bron dan um, een, een, een, een... Nee, kwaliteitskant? Nee, dat Krant. zei ik niet. De ervaring van het verleden leert mij dat als het over Paris Hilton gaat. Dat dit specifieke roddeblad en deze auteur tot nu toe de spijker op de... Okay, ja goed, oké, okay, sorry, maar je maakt even spe ja. iets specifieker. Uh, terwijl als het gaat om Willemina, is de Britannica weer een veel betrouwbaarder bron? Absoluut. Of, of een Nederlandse encyclopedie. Absoluut, en als de als ik, prins online. Als, als, en als ik moet gaan kiezen tussen Britannica en Wikipedia, dan weet ik dat Wikipedia minder betrouwbaar is, omdat mensen daar zelf aan kunnen sleutelen. En op die dat manier is wordt de er... Wetenschappelijk gebogen. inmiddels volgens mij inmiddels het omgekeerde bewezen, maar... Dat is. Maar goed, maakt niet uit. Maar, maar hoe, hoe, dat, dat betekent dan toch dat een, dat, dat, dat een computer... met eindeloze precisie geprogrammeerd moet worden? Dat, dat is mooi. We hebben dus niets geprogrammeerd om die antwoorden te vinden. We hebben de, de modellen gemaakt die het helpt om a. zelf taal te begrijpen... b. om zelf te leren, dus van elke interactie die het doet... In het begin train je zo'n zo zo systeem, zeg maar. Van, goh, we gaven ze alle jeopardy-vragen. We zijn nu met ziekenhuizen bezig. We geven ze al, allemaal casussen uit het verleden. Dit was de casus. Dit is, doe jij je, je diagnose, Watson? Zeg dit was de uitkomst die er toen kwam. En dan zegt Watson... Oh, had ik het niet zo goed, moet ik het volgende keer beter doen. Dus dat zelflerende aan technologie voorkomt dus ook... dat je constant vraag en antwoord moet programmeren. Want daar kom je niet aan toe. Dat is onmogelijk. Mark, als je uh, uh, Watson op zou sluiten in een kamertje... Uh, en Watson kan natuurlijk niet lopen, je laat de stroom erop staan... je laat hem tien jaar met rust, kan hij dan net zoveel als jij als ik? Of meer misschien? Nee, nee, want je moet hem trainen. Watson kan alleen leren doordat hij interactie heeft... En, en daarom is het zo belangrijk wat we nu met een aantal uh, ziekenhuizen in de Verenigde Staten doen. of met een financiële instelling in de Verenigde Staten doen. dat we hun meest ervaren artsen of hun meest ervaren uh, financiële adviseurs nemen. En zeggen: neem jij nou eens alle dingen waarvan jij, als je terug gaat kijken. dat je wilde dat je het beter gedaan had. En wat het mooiste is als je een arts hebt die midden jaren 60 is. die professors in klinische wetenschappen, medische wetenschappen. dat hij zei. I really wish I had this 40 years ago. En dan heb je zoiets van yes. Want Watson heeft gewonnen trouwens bij Jeopardy. Verpletterend gewonnen. En yeah? dat zeg ik toch met een... een, een... Enorme smile. Ja, ja, dat, is, ja. Dat, dat was wel heel mooi. De eerste dag, en ook daar speelde het zelf lerende mee. Want je leert ook in de, van de interactie met de kandidaten. Je leert ook op het moment dat je zo'n spel speelt. je, hey, Watson. Wij als team. Want, want we vertellen op een gegeven moment wel, dat noem je een threshold. In het begin waren we wat voorzichtig. en zeggen, nou tot 50%, dan mag je nog niet zeggen, boven 50% mag je antwoord geven. is 50% is een drempel. Een drempel, inderdaad. En op een gegeven moment hadden we zoiets van, om een mooi voorbeeld te geven, als mensen een quiz spelen, dan drukken ze al op die knop voordat ze het antwoord weten, want je denkt dat je het weet. Maar wij mochten pas op de knop drukken als we het wisten. En we mochten pas 0,22 seconden nadat we het wisten op die knop drukken. En het heeft ons 40 knoppen gekost voordat we dat afgesteld hadden, want wij zijn geen knoppenbouwbedrijf. En. Die, de menselijke kandidaten, die waren zo razendsnel in het van... ik druk op die knop om dat antwoord te hebben... dat op een gegeven moment Watson zelf een spelstrategie ontwikkelde... om te zeggen, hmm, deze vraag die ga ik eens bewust beantwoorden... of deze vraag ga ik eens bewust niet beantwoorden... want daarmee kan ik mijn score verdubbelen... of heb ik een kans dat jij je score ontdubbelt. En dat, dat leer je door... Ook strategisch denken dus. Dat leer je doordat je drie ronden speelt... en niet doordat je één ronde speelt. Watson is in feite de, de, de, de, de, de vinder van de Gouden Ring in de Oceaan. Wat zon, zal iemand helpen om die ring te vinden? Uh, wat ik altijd belangrijk vind om te zeggen is dat... dit soort technologie zal niet zelfstandig gebruikt worden. Maar uh, mag ik een voorbeeld geven van een ring... maar dan gewoon een medisch voorbeeld, wat we nu aan het doen zijn? Um, ik ben een arts, jij komt naar mij toe, je vertelt je verhaal. Um, en zoals ik dat met Nederlandse huisartsen uh, sinds ik hier ben, heb gezien... Dan gaat de arts, die draait zich twee keer om, die tikt op het scherm. Die gaat in zijn eigen zoekmachine kijken naar de medicijnen die ik heb en hoe die samenwerken. En de helft van de tijd is hij niet met mij bezig. En vervolgens moet heel. hij weer gaan denken en een advies doen. Maar heel vervelend acten. trouwens, dat fenomeen. Dat is, dat is Voor die arts is dat ook vervelend. Maar voor een patiënt ook. Want uh, je zit, zit toch aan de zijkant van de gezicht te kijken... en je denkt, luistert u nog wel? Nou, en, en je vraagt je af, weet je het eigenlijk wel? Dat, dat vind ik dan altijd, word ik heel zenuwachtig want Ik heb natuurlijk ook mijn uh, zoekmachine werk gedaan... voordat ik binnenkwam, daar houden artsen niet van trouwens. Nee. En uh, dus als u luistert, dokter, dan... <laughs> Doe dat niet, luister <laughs> eerst. Oké, okay, nu bent ik klaar met praten, dan ga ik nu even kijken. Maar als je dan nagaat dat, dat in de Verenigde Staten... in ons onderzoek laat zien dat 81% van de artsen... minder dan vijf uur per maand de tijd nog heeft... om haar vakliteratuur door te nemen... dus minder dan jij en ik de krant van het weekend lezen... dan begrijp je wel dat het onmogelijk is voor een arts... te weten dat vijf jaar geleden een bepaald medicijn herzien is... of een bepaalde aanbeveling herzien is. Dus als iets met jou meeluistert als arts en met mij als patiënt... en ik kom binnen, het haalt al mijn dossiers binnen. Maar ook de aantekeningen... van het gesprek toen ik belde. Ook de opmerkingen die de verpleegkundige... bij het laatste longtestje gemaakt heeft. En het haalt al die stukken buiten... mijn dossier. En ook als ik toestemming heb gegeven... mijn familieinformatie... Uh, of andere medische testen die ik gedaan heb. En opeens kan zoiets... als een second opinion aan die arts... veel sneller zeggen, heb je daar eens gekeken? Kijk eens naar een van de mooie voorbeelden... die we nu live hadden. Vrouw komt binnen, is zwanger heeft allerlei rare symptomen en blijkt dat ze de ziekte van Lyme heeft... en dat ze een take heeft. Alleen dit speelt zich op dat moment af in Arkansas. En Arkansas is een redelijk woestijnomgeving... Met weinig teken. Met bijna geen teken. Het enige wat, wat soms dat men oppakt... deze vrouw is twee maanden geleden verhuisd en woonde in Connecticut. En de, op dat moment wordt de dokter geprompt... vraag toch even of ze de afgelopen weken nog naar haar oude huis is geweest. Bingo. Bingo. En anders had je dus een zwangere vrouw hele vervelende behandelingen gegeven... Terwijl je op dit moment eigenlijk ook weet, dit zijn de medicijnen die je in deze situatie Maar De hebt. volgende stap is dan toch gewoon dat je in een microfoontje praat en de computer. Uh, er is helemaal geen arts meer, je praat gewoon tegen de computer. Stap jij in een vliegtuig zonder piloot? Eerlijk antwoord? Ja. Ja. Ik zou maar echt. Ja, ik weet een heel klein beetje hoe die piloten uh, werken. Uh, ik geloof dat ze voor de lol af en toe nog eens een landing handmatig doen. Maar hij zit er. Maar het is gewoon puur procescontrole wat ze doen. Maar dat, maar dat is het. Die arts, die, die moet daar zitten nog steeds voor die procescontrole. En die arts moet een second opinion krijgen dat die arts ontlast kan worden... en dat hij daardoor zich beter kan richten op een betere diagnose. Een betere behandeling waarvoor hij eigenlijk arts geworden is... en niet als een soort van informatiezoekmachine het contact met zijn patiënt kwijtraakt. Dat, dat is essentieel. Maar ik denk ook als mens dat wij behoefte hebben aan, uh, aan validatie. Niet alleen dat daar iemand een advies geeft, maar dat we iemand kunnen aankijken... die zegt ik heb je gehoord en als er slecht nieuws komt, god, wat vervelend voor je. Hoe, hoe, hoe voelt dat nu? Dat zal zo'n systeem voor de komende tien jaar nog niet zeggen. We zijn in 2015 verwachten we de rekencapaciteit van het menselijk brein te hebben. Pardon? De rekencapaciteit van het menselijk brein, maar de cognitieve en empathische kant... dat zal nog wel een kleine vijf tot tien jaar duren voordat we daar in, in de buurt van zijn. Hoe zitten. groot is de rekencapaciteit van het van menselijk brein? Moet je die in petaflops hebben? Of? Petaflops? Wat is dat? Petaflops. Um, dat is een totale meaningless indication van processing speed. Oh. Nee, um, om aan te geven. Of, of flops is helemaal niks. Nee, maar ja. om aan te geven, jouw, uh, jouw smartphone die heeft dezelfde rekencapaciteit als, als Deep Blue had in nege, 1997... toen hij van Casper vonden. Dat is de rekencapaciteit van het brein die van Deep Blue was dus de schaarcomputer. Caspar was toen de, de, de wereldkampioen. Was toen de wereldkampioen. Ja, die, die toch volgens mij op de dag van vandaag verbitterd is over dat verlies. Ja, de, elke keer als hij geïnterviewd wordt... komt er toch weer een observatie van ontevredenheid bij hem terug. Ja, dat hij belazen is door IBM. Wat ja. zeer onwaarschijnlijk is, denk ik. Maar goed. Zo gaan die dingen. Mijn gast is Mark Thierling. Uh, de, een van de visionairs uh, die praat over uh, big data, de enorme stroom. We gaan het zo meteen hebben over de maatschappelijke kant van big data. Want dat lijkt me heel belangrijk. Wat hebben we eraan? Uh, en wat is er ook niet goed aan? Laten we het ook vooral over hebben. Privacy bijvoorbeeld. Dat gaan we zo meteen doen. We gaan eerst even muziek draaien. Je hebt dat meegenomen. Ja. En Ik... de keus van Mark is... Cinnamon, maar dan in de Felix de Housecat uh, remix. Um, om, om aan te geven, voor degene die... De... Ben je een beetje te oud voor dansmuziek? Nee, nee, nee. Dit, dit, dit, dit heeft te maken met een film en een image. Um, voor degene die de Thomas Crown Affair hebben gezien met, Thomas, met Pierce Brosnan... er zit er een scène in dat hij door dat museum loopt... en hij doet een bolhoed op als een schild schilderij. En vervolgens komen er tien... 20, 30, 40 mannen met datzelfde jas en diezelfde bolhoed. Want de politie is op dat moment door de camera te kijken... wat hij daar doet. En de totale informatieverwarring dat er 50, 60 man... met diezelfde bolhoed en diezelfde koffer rondlopen... en hoe iedereen totaal het, het, ja, de draad kwijtraakt... is de muziek die bij die scène is... is voor mij nog steeds wat we vandaag hebben. Zaluna Frank Dumas. Ik nam net een nootje. <laughs> Lekker onhandig. Mark Tierling is uh, mijn gast van, uh, van IBM. We gaan het uh, hebben over uh, big data het vissen uh, in die enorme stroom uh, informatie die je straks geschetst hebt. De onvoorstelbare berg die wij creëren en die alsmaar groter wordt. Wat, uh, wat is het nut van het uh, vissen in die informatie? Het maatschappelijk nut? Het maatschappelijk nut. Um, ik, drie dingen. Eén, ten eerste denk ik dat we als maatschappij een stuk beter ervan worden... op het moment dat we, dat we een stuk efficiëntie zeg maar, terugbrengen. De, de grap is, in de jaren de 19e eeuw hadden we allemaal winkeliers... die wisten eigenlijk precies wie hun klanten waren. Die wisten wat jij en ik wilden. Die, die kenden onze maten nog, of wat we aten en dat soort dingen. En in de industriële revolutie zijn we dat allemaal kwijtgeraakt... En dat heeft eigenlijk enorm nadeel aan service gehad. Dus dat brengt allerlei servicekosten en frustratie met zich mee. En dat betekent als bedrijf dat je extra opslag moet gaan doen op je prijs om dat te doen. En dat jij en ik als consument met de genodige frustratie in callcenters in de wachtrij zitten... om voor de 700 keer hetzelfde verhaal uit te leggen. En voor de 24ste keer dezelfde vragen gesteld te worden. Nou. Wat je eigenlijk wil, en dat is wel een mooi voorbeeld... ik sprak recentelijk met een, een tweetal Nederlandse telecommunicatiebedrijven... en hebben we samen een onderzoek nagedaan naar wat teenagers nou zeggen... en mensen in het begin van de twintig. En ze zeggen, joh, ik maak al die, die tweets en al die Facebook-posts... en al die dingen voor mij, die maak ik allemaal open. En dat doe ik bewust, want ik wil dat je er wat mee doet. Als ik in mijn omgeving met 46 studenten in hetzelfde huis zit te klagen... dat ik geen bereik heb en dat dat fantastische abonnement van jou niet doet... dan wil ik dat je dat oppakt. En, en Sneerlands luchtvaarttrots, die is daar heel goed in. Die Op het moment dat jij... Um, een van mijn collega's, die stond gisteren nog op JFK in, in New York... en die twitterde van sta hier weer met een vertraagd vliegtuig met 135 anderen... en krijgt er dan binnen een minuut terug van... god, dat vinden we heel vervelend voor je. En eigenlijk is dat alles wat je wil horen. Want je begrijpt best wel dat... Uh, uh, vriend Hartman niet in staat zal zijn om een 747 binnen vijf minuten... opeens de runway op te douwen. Maar het feit van, wauw, ze luisteren naar mij. En ik denk, wat ik hiervoor zei ook... Um, in, in psychologie hebben ze het principe van validatie en empathie. De, de, de basis uh, in elke uh, koppeling is dat je twee mensen naar elkaar laat luisteren... dat je ze laat herhalen, ik heb je gehoord, ik heb je gevalideerd. Wat bedrijven zijn kwijtgeraakt de laatste jaren... is het terugvertellen aan klanten... ik heb gehoord wat je zei, ik heb je klacht gehoord, ik heb je probleem gehoord... we doen er wat aan. Een van de grootste mooie dingen die je nu kunt doen... is dat je dat gewoon kunt doen op een hele kostefficiënte manier... maar ook op een hele fijne manier van zijn klanten. Als ik ga kijken wat een Citibank in de Verenigde Staten nu aan het doen is... dan begin je altijd met je topklanten... want daar, daar, daar heb je ook beter opgeleide medewerkers voor die, die daar staan... Hè dat hij inderdaad kunnen zeggen, goh meneer, uw vrouw was laatst bij ons. Vind ik zo vervelend dat dat gebeurde. Nou, waarom is dat belangrijk? Deze klant heeft een bedrijf. Hij wordt dus een zakelijke accountmanager opgebeld. Terwijl zijn vrouw in de, gewoon in de normale consumentenbank zit. En ik weet niet hoe het met jou zit, maar voor de meeste mensen... Als je slecht behandeld wordt, is het erg. Maar als je partner of kinderen slecht behandeld wordt, dan ga je op tilt. En dan ga je emotioneel worden. En dan ben je zo'n bank op zich. En mijn bedrijf gaat weg, en mijn vrouw gaat weg, en mijn kinderen gaan weg. Ik wil je nooit meer zien. Misschien is dat geen rationele verstandige beslissing. Maar, maar dat doe je. Ja, het tweede is als je gaat kijken naar de maatschappelijke kosten van gezondheidszorg. We gaan al, een, er wordt wel eens gevraagd aan mij van waarom zijn jullie met IBM juist begonnen met die watson-technologie in die gezondheidszorg? En dan is mijn antwoord puur egoïsme. Waarom? We zijn allemaal het hele team is allemaal midden eind veertig. De, het aantal artsen en verpleegsters vergrijst. Dus er zijn er dadelijk minder. Er zijn minder artsen en verpleegsters voor onze zorgen. Die gaan hulp nodig hebben. De kosten van de gezondheidszorg die worden groter. Dat willen we eigenlijk ook niet. We willen graag van ons pensioen genieten. Dus maatschappelijk als wij minder foute diagnoses kunnen doen. Minder foute voorgeschreven medicijnen. Of een betere interactie en een betere behandelswijze. Zelfs bij oncologie, kanker. 20 van de e diagnoses in de Verenigde Staten is niet de juiste... dus ook niet de juiste behandeling. Nou, dat is voor jou als een... Is dat veel? Is dat weinig? 1 op 5? dat is heel veel. Ik weet het niet, maar het kan ook gaan nou, over, ik, over een blaadje op je teen... Uh. Nee, nee, nee, we hebben het over serieus Denk, Bijvoorbeeld het feit dat een Waldenström, een bezinkselziekte... met een leukemie behal, uh, verward wordt. En dat jij door een hele pijnlijke chemotherapie moet gaan. hebben we hebben nog niet eens over de kosten daarvan. Terwijl eigenlijk met een extra testje... of met een extra stukje historie dat voorkomen had kunnen worden. Een supercomputer die meeluistert... wat jullie nu aan het testen zijn in New York... die zal dan zeggen, uh, beste dokter, uh, uh, zoek nog eens even daarna. Of vraag dat nog eens even. Ja, het eerste wat hij doet is dat hij aangeeft... dat er een waarschijnlijkheid is dat testje 1... meer voor de hand ligt dan testje 2 waardoor je dus sneller met het juiste testje komt... in plaats van dat je maar willekeurig 20 testen gaat doen... voordat je die patiënt terug laat komen. Uh, zeker bij dit soort ziektebeelden is tijd heel essentieel iets. Het tweede wat je doet, is dat je gewoon heel veel kosten... uit, uit de keten haalt, zeg maar. Ik ben benieuwd wat artsen ervan vinden. Dat zijn toch een beetje uh, eigenzinnige types? Ik dat, me goed dat, dat zou je zeggen. En als je dan gaat kijken dat, dat um, Herbert Stowe, die, die op uh, Columbia... Een autoriteit is, begin jaren zestig, die heeft dus voor de uh, financiële analisten, de aandeelhouders van IBM gestaan en geroepen dat dit het mooiste is wat hem ooit is overkomen. En dat is, uh, is wel fantastisch. Dat is er, um, er, zit, er zit in ieder geval wel een, een, een grijze kant volgens mij aan wat jullie doen, en dat is privacy. Ik wil je even een klein fragmentje laten horen van een uh, internetfilm die in de maak is. Alexander Clupping, dat is een, een Nederlandse internetnaam. Uh, uh, uh, onder andere vaak te horen in de wereld uit, hoor. die werkt daarmee. Even een klein stukje ervan. Als we die gaan vinden. Ja, ik zie wat optimistische gezichten. We moeten goede zoekmachine nemen, mevrouw. Ja, nou, in de, in de enorme berg, uh, informatie die uh, Radio 1 heeft, verdwijnt ook nog wel eens wat. En onder andere dit uh, fragment. Um, dan ga ik het gewoon in mijn eigen woorden zeggen. Ook niet erg. Het betekent dat in die enorme uh, zoektocht naar data... Uh, steeds meer bedrijven buitengewoon geïnteresseerd zijn... met wie meneer Dumosh uh, telefoneert, uh, hoe meneer Dumosh bankiert... waar hij rijdt, uh, waar hij pint. Uh, kortom, eigenlijk is er geen seconde van mijn bestaan meer... dat niet iemand precies kan weten wat ik doe, wat ik denk, wat ik zeg. Als je je vuilnis buiten zet... leg je dan je bankafschriften in een open plastic doos doosje of een kartonnen doosje... of doe je dat in een vuilniszak of verscheur die voordat je, je het buiten zet? Nou ja, de grap is dat natuurlijk bijna niemand meer een afschrift krijgt. Ik ook niet. Um, maar als, als ik ze nog zou krijgen, dan gaan ze mee met het afval, ja. Ja, maar doe je het in een open doosje of doe je het toch in een dicht zakje? Nee, dat gaat het in een dichte zak. Ja. De, de grap is dat... Er is een morele kant en er is een wettelijke kant om het zo uit te drukken. Um, en er is een common sense, een gezond verstand. Maar als gezond verstand echt heel, heel common was... dan hadden heel veel mensen tegenwoordig geen ma meer. Um, wat je kan doen als, als consument of als, als gewoon mens in deze maatschappij... is heel bewust zijn, wat wil ik eigenlijk delen? We zijn zo snel in de technologie gegroeid... en we hebben zo snel dat, dat geadopteerd dat we eigenlijk vergeten zijn... dat iets wat ik op het internet zet, er bijna de rest van mijn leven op zal staan. Nou, inmiddels zijn we daar redelijk aan gewend. Afgelopen weekend had het NRC nog een heel artikel... Dat vind ik heel wat En de ze NC2-bladzijden besteed. Als je dit met je Chrome-browser doet, dan weet de hele wereld dat... Ja, maar dat is ook een krankzinnig verhaal. Dat is een krankzinnig verhaal. Maar het is wel goed dat het een keer gewoon zo wordt verteld ook. Nou, dat is heel graag bij stilstaan. We hebben niet zo heel veel tijd meer. Maar wat daar gebeurt is dat als je dat bladenprogramma gebruikt... van Google in dit geval... dan blijkt dat ding achter je aan te sjouwen wat je doet... en welke bladzijden je bekijkt. Als je ergens anders... En dat kan zich vermengen met, ja. als jij en ik op dezelfde computer werken... Ja. met alles wat jij doet. Waardoor je plotseling, ik jou, jou, jouw inloggegevens zie, ja. jouw betaalsites... Uh, alles kan zien wat jij ja. aan het doen bent. Maar ook ja. erin komt. Ja. En dat, dat is dus hetzelfde als, als vroeger dat je twintig post-itsnoten... op iemands een uh, beeldscherm had met al zijn paswoord. Alleen, het wordt nu digitaal gemaakt. Het is digitalisering van de maatschappij. Het, het gedrag is eigenlijk waar we ons... ons ik, wat ik heel goed vind, is dat we ons nu bewuster daarvan worden... en dat wij als ouders onze kinderen veel bewuster ook maken... van het feit, joh, jou, de manier dat je informatie moet omgaat. dat is een... een een vaardigheid die we nog niet hadden vroeger. Maar het is ook een vaardigheid die uh, inlichtingendiensten van foute regimes heel graag willen leren beheersen. Ja, en, en weet je, voor elk scherpe zwaard wordt er ook een beter schild weer ontworpen, want ze zouden drukken. Ik, ik wilde gewoon zeggen, van één, als mens ben je verantwoordelijk voor wat je open wilt delen. Er zijn mensen die zeggen, ik wil heel veel delen en ik verwacht wat terug. En er zijn mensen die zeggen, joh, ik zet al mijn privacy settings aan en dat wil ik. Niet. Maar is in jouw beeldspraak niet wat jullie aan het ontwikkelen zijn de atoombom? Nee, nee, ik vind het een goede vraag, want ik, ik hoor hem vaak. Um, wat wij ontwikkelen is een, ten eerste de technologie die we ontwikkelen... en de algoritmen die we neerzetten, die gaan altijd uit... alleen van het feit dat het of permission-based... of dat iemand het publiekelijk gemaakt heeft. Um, dat is een keuze. Uh, dat, dat is een beetje een hard statement, maar het is wel een keuze. Uh, jij kiest ervoor om uh, allerlei dingen te posten op het internet... en ja, dat. Dat, is, weet je, dat doe je. Tegelijkertijd werken we ongelooflijk met bedrijven... op wat we noemen... hoe zorg je dat je een, een handvat hebt, een mandaat hebt... om verantwoordelijk met informatie om te gaan. Informatie wordt een productiemiddel. Vroeger hadden we olie en die stond in open, ke open ketels... of de, of de kolen stonden in open ketels in huis... en we hebben geleerd dat dat niet verstandig is om te doen. Vroeger hadden we elektriciteitsleiden die we aan elkaar knopen... en we hebben geleerd dat niet verstandig is te doen. We moeten dus nu ook als maatschappij leren... dat we ja, informatie ook wat voorzichtiger moeten behandelen. Ik wil zo meteen in de tweede uur graag met, met luisteraars... Uh, met u dus thuis of in de auto praten... over de vraag, wat heeft de computer u gebracht? Of uh, wat uh, zal de computer u nog gaan brengen, denkt u? 0800-1121, dat is het telefoonnummer van Kazeluna. 0800-1121, dus de vraag uh, staat centraal. Wat heeft de computer u gebracht? Blijf je nog even uh, uh, een stukje in de tweede uur of ga je weg? Uh, als je mij hebt, dan, dan blijf ik er graag bij. Ik zou het heel gezellig vinden als je nog even... Ik moet wel even kijken hoe je... Oh, je bent met je eigen auto, dus dat maakt ja, het stuk. Maak, maak, maak, ik zou het heel gezellig vinden als je nog even... Volgens mij is het nog lang niet uitgepraat, eerlijk gezegd. Ik vind het heel interessant. Als je het leuk zou vinden, dan gaan we een kwartiertje naar het hogerspel luisteren. En dan... Uh, heel graag. Dan ben je er straks erbij. De luisteraars uh, kunnen dan ook rechtstreeks aan jou vragen stellen... of met jou uh, in discussie gaan. Dus volgens mij heb je zoveel interessante dingen gezegd... dat ook mensen die niet heel erg into computers zijn... toch denken, hé, hey, dit is wel heel opmerkelijk. Goed, dat is zo meteen. We gaan naar de Millennium Trilogie luisteren. Dat is niet van de NCV. De NCV is weer terug na één uur. En dus dan ook in dat uur met Mark Teeling. Graag tot zo meteen. Luister naar mij. En mij. En mij. En, mij. en mij. en mij. en mij. En mij. En mij. Maar beslis zelf. NCRV. Millennium, deel 1. Mannen die vrouwen haten. Naar Stiek Larsson. Een hoorspel van de NTR. Aflevering 4. Michael Blomquist stapt met de nationale pers op zijn hielen... op de trein naar Hiddepi. Op uitnodiging van notabene Henrik Wanger... en die gepensioneerde advocaat van hem... Ik, ik mag doodvallen als ik begrijp wat die dinosauriërs in hun schild voeren. Ze laten niks los en dat kan twee dingen betekenen. Of het heeft met de zaak Harriet wanger te maken... en ze willen mij erbuiten houden... of er speelt iets totaal anders. Iets groot en sinisters rond de Wennerstrung -affaire. Dingen die mij boven de politiepet gaan... U had me wel even mogen waarschuwen, meneer Vroden. Ik ben niet gekleed op het winterweer van Noorland. U hebt gelijk, meneer Blomqvist. Mijn verontschuldigingen. Maar in de auto is het aangenaam, niet? Voor de eerste keer in Hederby? Ja. Hoe was de reis? Rustig. He? Maar weinig mensen die met deze kou naar het noorden reizen. Woont u hier ook? ja. Ik ben geboren in Skorne, Maar ik ben direct na mijn eindexamen voor Wangen gaan werken in 1962. Ik ben bedrijfsjurist. En in de loop der jaren zijn Henrik en ik bevriend geraakt. Ik ben eigenlijk met pensioen. Met Henrik nog als enige klant. Heeft deze uitnodiging iets te maken met. Wennerström? Nee. Hij wil u ontmoeten in verband met iets heel anders. De familie Wanger woont hier uh, op een schiereiland aan de rand van de stad. En daar rijden we nu naartoe. Bent u bekend met het Wanger concert? U ja, niet. Nee. Ik weet dat de onderneming tegenwoordig geleid wordt door Martin Wanger. Want die verschijnt nog af en toe op tv. Van Hendrik Wanger wist ik eerlijk gezegd niet eens dat hij nog leefde. Het Wanger-concern is nog steeds een van de weinige familiebedrijven van het land. Met ruim dertig familieleden als aandeelhouders. In mijn tijd was het Wanger-concern een van de grootste industrieconcerns van Zweden. Henrik Wanger was echt een van de grote jongens van zijn tijd. Hij behoorde tot de grondleggers van het Zweedse bedrijfsleven. Een van de oude gaarden. 25 jaar geleden hadden ze circa 40.000 mensen door heel het land. Nu zit de meeste van deze werkgelegenheid in Korea, Brazilië. Met andere woorden, het wangerconcern is bezig te verdwijnen. Nou ja. Ter oriëntatie. Dat kleine gebouw daar tegenover de kerk is Susanna's Brugcafé. Levensgevaarlijk, deze brug. De toegangsweg bevriest werkelijk altijd. Dit is zwangerska Gordon. Ooit gonsde het hier, iedereen kwam hier. Maar nu wonen alleen Henrik en zijn huishoudster in het huis. Er zijn voldoende logeerkamers. Dat zal niet nodig zijn. Ik neem de avondtrein terug naar Stockholm. Meneer Blomqvist, Henrik Wanger. Gaat u zitten. Wat fijn dat u komt komen. Dit is slechts een deel van mijn verzameling. De bibliotheek bevindt zich op de begane grond aan de achterzijde van het huis. Als je je even wilt opfrissen, kan dat in de logeerkamer... Het eten wordt om half zeven opgediend. Ik weet niet zeker of ik tot het eten blijf. Het hangt er een beetje vanaf waar dit spelletje op uitraait. Ik ga naar huis, voordat mijn kleinkinderen de tent afbreken. Uh, u weet nog waar ik zei... Dat is Susannas Brugcafé. Uh -huh. Ik woon daar rechts aan de andere kant van de brug. Uh, als u me nodig hebt, u hoeft alleen maar te bellen. Goedemiddag. Bedankt voor het ophalen. Dag, dier. Dag. Goed, ik zal open kaart spelen. Het is geen spelletje. Ik wil met je praten. Maar wat ik te zeggen heb vereist een langer gesprek. Ga zitten, ga zitten. Mikael. Ik mag je toch wel Mikael noemen, niet? Ja. Ik heb me dagenlang voorbereid op dit gesprek. En nu ik je dan eigenlijk voor me heb weet ik niet precies waar ik moet beginnen. Ik neem aan dat je wat over mij gelezen hebt voordat je hier kwam. Dan weet je ook dat ik ooit grote invloed had op de Zweedse industrie... en de arbeidsmarkt, maar nu ben ik een oude man. Op een leeftijd dat ik moet accepteren dat mijn tijd daar bijna op zit. Er komt een moment... Uh, dat je de balans wilt opmaken en alle onopgeloste kwesties wilt oplossen. Begrijp je wat ik bedoel? Dat denk ik wel, meneer Wanger. Maar ik ben vooral benieuwd waarom ik hier ben. Ik heb je hulp nodig bij het opmaken van die balans. Ik heb een paar dingen die onopgehelderd zijn. Ja, maar waarom ik... Wat doet u denken dat ik u kan helpen? Net toen ik het plan had opgevat om iemand in de arm te nemen... dook jouw naam op in de Wennerstreumaffaire. Ik wist wie je was. Die zaak met de Donald Duck-liga is mij niet ontgaan. Vooral niet omdat in die tijd een werknemer van mij betrokken was... als gijzelaar in een van die bankovervallen. Sindsdien heb ik je carrière zo'n uur dan in de gaten gehouden... Niet intensief, maar ik heb bijvoorbeeld je boek De Tempelridders gelezen. En ik lees Millennium vrij regelmatig. Goed, en wat is uw vraag? Ik ga je eerst een verhaal vertellen in twee delen. Het eerste deel gaat over de familie Wangen. Dat betreft meer een aanleiding. Het is een lange en sombere geschiedenis, maar ik zal proberen me aan de naakte waarheid te houden. En het tweede deel van het verhaal gaat over de eigenlijke kwestie. Ik denk dat je mijn verhaal soms zult ervaren als... idioterie. Ik wil met je afspreken, Michael, dat je mijn verhaal tot het einde toe aanhoort. Dat je mijn opdracht serieus neemt... En luister naar wat ik je te bieden heb... voordat je een beslissing neemt of je de klus op je wilt nemen of niet. Dank je, dank je wel, Anna. Ja. Sorry, no deal. Ik ben in nu vijf minuten. Ik geef u exact dertig minuten om te vertellen wat u wilt. Daarna bel ik een taxi en ga ik naar huis. Pardon? vanaf het eerste bericht van uw advocaat, Dirk Vrode tot het moment waarop ik hier binnenkwam. Alles is geregisseerd. U overdondert mij Hoezo? tijdens kerst met een geheimzinnig voorstel. En nu probeert u ja. me te verleiden met uw kennis... over mijn carrière en mijn boek. Ik krijg meer en meer het idee dat u me wilt overhalen... tot iets waar ik helemaal geen zin in heb. Het is doodsimpel. Zeg wat er van me verlangd wordt... en dan kan ik zeggen of ik dat wil of niet. Maar mijn verhaal is lang en gecompliceerd. In korte en vereenvoudigen. Dat doen we binnen de journalistiek ook. 29 minuten? Ja, ja. Overdrijven is ook een vak, hè, Michael? Ik begrijp je punt. Ik verzoek je te luisteren naar wat ik te zeggen heb... en pas daarna een beslissing te nemen. Je bent journalist. En ik wil je vragen voor een freelance opdracht. Ik heb iemand nodig die onderzoek kan verrichten... en kritisch kan denken. Maar die ook integer is. Ik denk dat jij dat bent. En dat is geen vleierij. En als ik het goed begrijp... ben jij na de wennerström ontslagen bij Millennium... of ben je in elk geval zelf weggegaan? Ja, dat klopt. Dat betekent dat je momenteel geen baan hebt. Michael, ik uh, ben niet van plan tegen je te liegen... of onheuse voorwenselen te verzinnen. Daar ben ik te oud voor. Oké, okay, waaruit bestaat de baan die u mij wilt aanbieden? Ik wil dat je een geschiedenis of biografie over de familie Wangers schrijft. Voor het gemak zullen we dat mijn autobiografie noemen. Het zal een verhaal worden over haat, familieruzies en buitensporige gierigheid. Ik heb het bedrijf 35 jaar geleid en ben voortdurend verwikkeld geweest in onverzoelijke ruzies met overige familieleden. Zij en niet die concurrerende bedrijven of de Staten waren mijn ergste feilde. Ik stel je al mijn dagboeken en archieven ter beschikking. Je hebt vrije toegang tot mijn diepste gedachten. En je mag alle rotzooi die je tegenkomt zonder voorbehoud publiceren. Eerlijk gezegd kan het me niet schelen of het boek al dan niet wordt gepubliceerd. Dat had ik niet verwacht. Waarom wilt u dan dat? Omdat ik... ik vind dat het verhaal wel opgeschreven moet worden. Zo nodig in één exemplaar, die je direct bij de Koninklijke Bibliotheek afgeeft. Ik wil dat mijn geschiedenis na mijn dood toegankelijk is voor het nageslacht. Ik wil dat de mensen mijn verhaal kunnen lezen. Waarom? Wraak? Wraak. <laughs> op de familieleden die het vangerconcern... naar een bijna bankroet hebben geleid. Oké, okay, ik zal ook de waarheid spreken. Het schrijven van een dergelijk boek zal maanden in beslag nemen. Daar heb ik geen zin in. In ieder geval ook geen buffen voor. Ik denk wel dat ik je kan overhalen. Ja, dat betwijfel ik. Maar u zei dat u wilde dat ik twee dingen zou doen. Dit gaat alleen over de aanleiding. Wat is het eigenlijke doel? Kijk eens. Deze foto is van Harriet Vanger. Ja, neem maar. De foto is genomen vlak voor haar 16e verjaardag. Harriet was de kleindochter van mijn broer Richard. Ik ben dus haar auto. Zij en haar broer Martin hadden een chaotische jeugd met een moeder die hen constant in de steek liet... en een vader die bezig was alcoholist te worden. Martin en Harriet waren min of meer aan hun lot overgelaten. Toen Martin tien jaar was, heb ik ingegrepen. Ik heb me over hen ontfermd en ze werden op alle mogelijke manieren... de kinderen die ik zelf nooit heb gekregen. Martin had een moeilijke puberteit. Mm -hmm. Maar dat kwam allemaal goed toen hij naar de universiteit ging. Hij is ondanks alles toch directeur van de restanten van het Wanger Concern geworden. Gek genoeg lijkt Martin op mij. <laughs> Hoewel hij een heel ander soort mens is. Hij probeert ook altijd het juiste te doen. Daar zijn we misschien niet altijd in geslaagd. Maar over het geheel genomen zijn er weinig dingen waar ik me voor schaam. Helaas zijn Martin en ik zeldzame uitzonderingen in onze familie. En Harriet? Ja. Harriet was mijn oogappel. Ze had een aanzienlijk hechtere band met mij dan met haar ouders. Harriet was introvert, net als haar broer. Ze had talent en was bijzonder intelligent. Ze had ruggegraat. De reden voor mijn wens om jou een biografie over de familie Wangeren te laten schrijven... is dat ik wil dat je de individuen beschrijft door de ogen van een journalist. Dat geeft je meteen een alibi om in familiegeschiedenis te gaan spitten. <laughs> Wat ik eigenlijk wil, is dat je een raadsel oplost. Dat is je opdracht. Een raadsel? Wij zijn nu bij de eigenlijke reden gekomen... waarom ik jou in de arm wil nemen... Ik wil dat je uitzoekt wie van de familie Harriet heeft vermoord. En sindsdien, al veertig jaar lang, mij probeert tot waanzin te drijven. U hoorde onder andere...